En dat was dus het uh, scratchje bij, uh, bij um, uh, Karel Emerald, waar, wat dus de, eigenlijk de hoofdmoot uh, vormde bij je.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 Ik heb geen idee of dat inderdaad de uh, reden is. Maar het is heel frappant. Je ziet bijna geen jongens die, uh, die de paardensport op wat voor manier dan ook uh, bedrijven. Tenzij het weer in de hogere echelons is. Zoals bijvoorbeeld uh, de, de, de, de dressuren. Maar daar gaan, praten we over echt de hele wereld op. Dan de zie wel Heel raar. Maar het was ontzettend gezellig. Heel erg leuk. En het, is, het, het, het, het beveelt uh, aan de, om daar eens een keertje te gaan kijken. Want ze doen heel erg goed allerlei dingen daar met paarden. Dan hebben we gisteren nog gehad een x aantal uh, baasbalwedstrijden en een voetbalwedstrijd. Met name dan de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort. De zaterdag. Die uh, moesten tegen, uit uh, in de hoofddorp tegen Overbos. Overbos was uh, uh, mede-concurrent voor een vierde, vijfde, zesde plaats voor, uh, van de ranglijst. En dat kan best wel eens heel erg belangrijk zijn, want dit jaar. Nee.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 Trick Avenue.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 Zolang ze geen goal tegen krijgen is het erg lastig te voetballen. Want ze blijven ja, met, met, met, met acht man achterin hangen en ze hopen op de counter. Ja, ze hebben al gewoon acht man die dicht zetten. Dan hebben ze drie man met een goede lange bal naar voren. En daar hebben twee gasten van twee bij twee lopen, die ook nog snel zijn. Dus die gaan voor alles. En als je dan nou niet mee hebt, dan kan een bal zomaar fout vallen. En hij valt één minuut voor rust, valt hij fout. En gelukkig uh, pakt de keeper de één op één goed uh, op. Dan ga je met 0-0 de rust in, ja. En dan is het wel voor hun over, denk ik. Als je inderdaad zegt, uh, Pieter, heeft, uh, Pieter uh, uh, Rijswaan heeft het erg, erg goed staan kepen. Weinig te doen gehad. Maar wat hij deed, deed hij goed. Ja, als die bal uh, op zijn goal afkomt, is het wel een kepen. Alleen uh, als de bal buiten de 16 is, is hij afgekeerd onzeker. Maar vandaag, heeft hij, uh, vandaag en ook vorige week uh, pakt hij uh, overbal eruit. Zo goed. Ja, dan na de rust komt de 1-0. Een schitterende vrije trap van dan uh, uh, Jij staat met Gijs Jan Poelgeest samen voor de bal. Keishan, loopt weg, maakt een omtrekkende beweging en jij schiet er meteen, boem, rechtstring. Ja, normaal ook ik dat over de muur en daar nou dacht ik windje mee. Maar ik is in uh, de hoek van de keeper en uh, ik raak hem goed en hij vliegt er goed in. Maar dan kom je toch nog onder druk te staan. En uh, ja, het was meer dat jullie achteruit gingen voetballen. Dus af en toe leek het erop of, je met, uh, ja, uh, of jullie een beetje angstig was. En dan maak je 2-0 zelf en dan is het gebeurd.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 De bal komt de rechterkant. Jurgen van de Vries die ingevallen is op de, op de rechtsbuitenplek vanaf uh, voor de watersnel. Hij pakt de bal aan, het je aan meteen. En hij geeft een schitterdier voor je, je kan hem zo erin klikken. Ja, ik weet niet wat ik meemaak, ik krijg er een bal van hem. Maar nou ja. Uh, ja, dat is gewoon zijn kwaliteit. Ik bedoel, Hij moet niet diep sturen, maar als hij bal een voet heeft, dan legt hij hem overal neer waar hij wil. En hij legt hem nou gewoon mooi tussen de laatste man en de keeper in. En ik krijg net een puntje er tegenaan, waardoor hij er goed in vliegt. Als je nu gaat kijken naar de over- en uitslagen... Ja, betekent dat je nog twee finales te gaan hebt. En zit er nog de derde, vierde plaats in? Of is de wedstrijd tegen de brug totaal om die derde, vierde plaats? Nou ja, ik uh, zit nu te kijken inderdaad dat we gedeeld tot de vijfde plek staan. Met 30 punten staan met DSK. En we, die hebben de laatste wedstrijd. Dus ja, die moet je winnen. Maar ik ben het weinig naar de stand. Moet ik kijken. Ik bedoel, uh, we moeten gewoon lekker wedstrijd voor wedstrijd spelen. We moeten het plezier terugvinden. En de laatste weken gebeurt dat aardig. En dat zie je ook wel in de uitslag terug. Ja, de brug uit, dat is een zekerheidje voor uh, ons om te vliezen natuurlijk.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 Veel kansen creëerden ze niet. En in de 36e minuut was het eigenlijk een lucky van... Dan moet ik even denken. Ik maakt het dat ben ik even kwijt. Uh, de bal kwam bij, bij Edwin Koen en die, schoot, die schoven hem langs de keeper heen. Maar in principe wordt het moeilijk, is het moeilijk. Zal het moeilijk blijven de komende weken. En heel wat spannende weken blijven. Ja, want volgende week is uh, eigenlijk toch wel de en de ronder toch? De rop of de uh, ronder. Os uit is lastig, moet kunnen. Maar ja, het een met het ander samen.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 Bij de rechter, dus ja, ik verwacht ook eerst wel een uitspraak erover. Oké, okay, want uh, niks is nog zeker. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik weet wel dat ze bij Telstra volgoede moet zijn over de uitspraak van deze zaak. Mm. Uh, nou, ik weet Telstra is hoort eigenlijk ook uh, een beetje toe uh, tot AZ. Uh, hoe zit dat met die samenwerking? Ja, die samenwerking is, een, is wel een samenwerking wat spelers betreft, maar kijk, daar kun je ook nu op dit moment niks over zeggen. Want je ja. weet niet wat er met AZ gaat gebeuren. Nee.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 Maar ja, voor de rest gaan we er allemaal koffie die krijgen. Ja, dat is inderdaad waar. Nou, volgende week dus uh, tegen Toppels. Uh, puntje pakken? Moet lukken. Toch? Uh, ik, denk, ik denk dat er drie nodig zijn. Toch wel drie? Weken drie, is ja. nodig. Oké, okay, nou, we, we, we horen het volgende week uh, natuurlijk, uh, want vrijdag dan, uh, dan spelen zij uh, dus uh, tegen Toppels. Nou, uh, Rolf uh, Bastiaan, dankjewel in ieder geval okay. eventjes voor je helderheid uh, over de wedstrijd en uh, natuurlijk over de eventuele toekomst van Telstar. Graag gedaan, Lera. Dankjewel, Rolf Bastiaan. Nou, dit is het einde van alweer het de derde en laatste uur van Zondag in Kennermeland. Ik bedank samensteller van de muziek, Luc Krom. En natuurlijk verslaggevers Tjerk de Blauw, Joop van Nes, Michel van Bergen. En we sluiten af met Johnny Cash, I Got Stripes. On a Monday, I was arrested. Uh -huh. On a Tuesday, they locked me in jail. trial was attested On a Thursday they said guilty And the judge's gavel fell I got stripes, stripes around my shoulder I got chains, chains around my feet I got stripes, stripes around my shoulder And them chains, them chains They're about to drag me down on a Monday